Het is zeven uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft hard uitgehaald naar de FBI... vanwege de schietpartij woensdag op een school in Florida... waarbij 17 doden vielen. Hij verwijt de veiligheidsdienst dat die alle signalen... over de plannen van de schutter had gemist en noemt dat onacceptabel. De FBI besteedt volgens Trump teveel tijd aan het onderzoek... naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een eerdere tweet zei Trump voor het eerst sinds de schietpartij... iets over de Amerikaanse wapenwetgeving. Hij verwijt de democraten dat die nu om strengere wetten vragen... terwijl ze dat volgens hem hadden kunnen regelen... toen ze in de tijd van Obama de dienst uitmaakten in het congres. Trump zegt dat de democraten helemaal geen strengere wapenwetgeving willen. Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood is veroordeeld, het Zweedse staatsburgerschap gegeven. En daarmee kan het land hem meer politieke en juridische bijstand verlenen. De Iranier is hoogleraar geneeskunde in Stockholm. Hij is in Iran ter dood veroordeeld voor spionage. Hij zou Israël geheime informatie hebben gegeven over Iraanse kerngeleerden. Het conflict tussen Polen en Israël over de Holocaustwet is verder opgelopen. In Polen is het nu strafbaar om te suggereren... dat het land medeschuldig is aan de jodenvervolging. Gisteren wilde een Israëlische journalist van de Poolse premier Morawiecki weten... of hij dus nu niet meer mag vertellen hoe zijn ouders in de Tweede Wereldoorlog... verraden dreigden te worden door hun Poolse buren...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 Het bedrijf van filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw een topman kwijt. David Glesser is ontslagen door de raad van bestuur. Glesser leidt het filmbedrijf samen met de broers Weinstein. Meer dan 70 vrouwen beschuldigden Weinstein van seksueel wangedrag. David Glesser moet nu weg omdat hij te weinig daartegen zou hebben gedaan. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Farbot Moharam. Hij versloeg in de Leidse Schouwburg zijn medefinalisten Casper van der Laan en de cabaretgroep Jeroen Klan. De jury omschrijft zijn show als intelligent en verrassend. Mogadam kwam als kind uit Iran naar Nederland. In zijn voorstelling laat hij door de ogen van een vijfjarige zien... hoe die werd ontvangen hier. De publieksprijs van het Leids Cabaret Festival die ging naar Casper van der Laan. En een Franse celliste heeft haar kostbare cello teruggekregen. Ophélie Gaillard werd donderdag in Parijs op straat beroofd van haar bijna 300 jaar oude instrument dat 1,3 miljoen euro waard is... Na een noodkreet op Facebook kreeg de dief vermoedelijk berouw. Hij legde de cello onbeschadigd in een auto waarvan de ruit was ingeslagen, vlakbij het appartement van Gaillard. PSV heeft gisteravond thuis punten verspeeld tegen Heerenveen. Het werd in Eindhoven 2-2. PSV stond met 2-0 voor... maar na een rode kaart voor Lozano kwam Heerenveen op gelijke hoogte. AZ won in Breda met 3-1 van NAC. Ado Den Haag versloeg thuis Willem II met 2-1... en Vitesse verloor thuis met 2-1 van Excelsior.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 Het weer, het vriest licht. Lokaal kan het eerst nog mistig en glad zijn. Verder periode met zon vandaag, maar hier en daar ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag ongeveer 7 graden. Morgen af en toe regen, vanaf dinsdag weer meer zon... en s'nachts wordt het dan ook weer kouder. Dit was het NOS-journaal. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Helene Franke filmde in Burgum, Friesland, de zanglijster in haar perelaar. De herhaling van korte klanken, daar herken je hem aan. Nico de Haan kan hem dan zo mooi imiteren. Frederik, Frederik. Alsof hij zijn kinderen roept. En ja, Frederik is misschien een beetje oudbollig, maar wel een erg goed ezelsbruggetje. ja, let dus op die herhaling bij die zanglijster. Dankjewel Helene Franke. Lukt het u ook om een mooi natuurgeluid op te nemen? Hoeft geen vogel te zijn hoor. Mag ook uh, krakend ijs of het ruisen der populieren. Stuur het op via vroegevogels.bnnvara.nl Tussen al het sportgeweld uit Zuid-Korea, gewonnen races, huldigingen op Medal Plaza en verloren dromen, vindt u deze ochtend een vluchtheuvel van rust, reinheid en regelmaat in drie uur natuur- en milieu op uw radio 1. Het bonte palet aan streektalen dat we wekelijks aantreffen bij de melding op onze Venolijn. Govert Schilling over het schoonste en het mooiste dat dit jaar in de sterren geschreven staat. En de start van een nieuw seizoen beleefde lente. Over de avonturen van de broedende vogels in de nestkasten van vogelbescherming. Het gaat weer beginnen. Voor veel mensen is het het moment dat de, dat de webcams aangaan... Um, Eigenlijk het echte begin van de lente. En tijdens deze uitzending zal dat uh, gebeuren. Verschillende vogels zitten er al klaar voor. Veren gepoetst en sirrinks gesmeerd. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. Allegro Molto uit het divertimento in F-groot voor pianoforten en strijkers van Joseph Haydn. Uitgevoerd door het Ewardert-Melkes-ensemble met Jurk Ewald Deler op de pianoforte. Het, um, ja, wij zitten even zo achter ons te kijken, zo over de half bevroren moestuin heen van Maria Fennis. En wij zien het al dagen in het oosten. De zon uh, nou, komt nog niet op bovenaarde, maar het schemert nu toch heel flink. Ik zie al wat roze, oranje en lichtblauw bovenaarden. Het gaat echt hard nu. Laten we het 9 over 7, 11, 11 over 7. Um, dat geeft ons nog net tijd om het volgende onderwerp uh, met u te bespreken. Want dat gaat namelijk over de sterren, die kunnen we nu nog zien. Welke sterren kunnen we zien? Wanneer is er weer een maansverduistering? Deze en andere vragen worden beantwoord door wetenschapsjournalist Govert Schilling... in zijn jaarboek Sterrenkunde 2018. Hierin maakt hij ons wegwijs in de wereld van sterren, planeten, kometen. Want uh, ja, geen enkele nacht is natuurlijk hetzelfde. Wat valt er in februari te zien? Jeannette Paramore maakt een wandeling met Govert Schilling... onder de sterrenhemel van de Hilversumse Hei in het donker. Waar is de maan eigenlijk? <laughs> ja, het is uh, bijna een nieuwe maan. En uh, bij een nieuwe maan dan is er dus geen maan dicht, hè? Dan begint er een nieuwe maand. Een oh. nieuwe maanmaand. Dus... Uh, ja, de komende week is de maan wel weer uh, goed zichtbaar. Wordt steeds beter uh, te zien. Krijgen we weer eerste kwartier, halve maan... is die de eerste helft van de nacht zichtbaar. Het is nog een beetje vroeg, hè? Het is uh, half negen of zo. Uh -huh. Als je echt veel sterren wil zien, moet je misschien nog wat later zijn? Het gaat nog wel iets donkerder worden, maar uh, ja. ja... zeker als je op het plassenland zit, dan uh, nou, vanaf negen uur half tien... Deze maand natuurlijk nog, hè? want over een tijdje dan wordt de zomertijd weer ingevoerd, oh, ja. eind ja. maart. Ja. En dan uh, wordt het weer een uur later uh, donker, dus dan moet je echt lang opblijven om de sterren te kunnen zien. En wat ik altijd zo mooi vind zo in februari, is dat je nog zo heel mooi die wintersterrenhemel ziet. Elk seizoen heeft zo, zo zijn eigen karakteristieke sterrenbeelden. Mm -hmm. En in de winter staan er gewoon een aantal sterrenbeelden met mooie, heldere, felle sterren. Kijk, zie je die hele felle daar? Ja. Dat is Sirius, in het sterrenbeeld de grote hond. Dat is de allerhelderste ster die wij aan de sterrenhemel kunnen zien. En dat komt niet alleen omdat hij heel veel licht geeft, dat doet hij ook echt. Het is natuurlijk ook gewoon een soort zon, maar hij geeft veel meer licht dan onze eigen zon. Maar hij staat ook nog eens behoorlijk dichtbij, dus we zien hem lekker fel. En als je dan daar rechts boven Sirius kijkt, dan zie je een heel mooi symmetrisch sterrenbeeld. Mm -hmm. Kijk, je ziet daar... Drie sterretjes op een rijtje. Een vlieger lijkt ja, een het soort een soort grote vlieger. Andere mensen bij. zien er een, een zandloper in. Die drie op een rijtje is dan het midden. Twee sterren wijd uit elkaar daaronder. Twee sterren wijd uit elkaar daarboven. En dat is het sterrenbeeld Orion. Ah. Nou, dat is wel echt het mooiste sterbeeld in de wintermaanden. Ook vanwege zijn mooie symmetrische vorm. Maar ook omdat je op een hele heldere, donkere nacht. kun je in de onderste helft van Orion. Kun je een heel klein wazig vlekje zien. De Orionnevel. En daarvan weten we tegenwoordig dat dat een plek is waar nieuwe sterren geboren worden. Ik dacht altijd dat dat wat Venus was, de helderste ster. Ja, Venus kan wel veel helderder zijn, maar ja. Venus is geen ster. Venus is een planeet, net zoals Mars en Jupiter en Saturnus. Oh ja. Dus die geeft niet zelf licht, maar die wordt beschenen door de zon. Daarom kunnen we hem zien. En het is mooi dat je dat noemt. Want Venus is juist de komende weken... gaat hij steeds beter en beter en beter zichtbaar worden. Oh ja. En het hele voorjaar... gaan we Venus meemaken als een hele mooie... heldere avondster. Ja, zo wordt hij dan toch wel genoemd. En dat betekent dat, uh, dat als de zon onder is... dat je aan het begin van de avond... schemering uh, loopt een beetje ten einde... zie je hem ook aan de westelijke hemel... waar de zon is verdwenen... zie je die hele felle heldere... Ster, flonkeren. En dat is trouwens mooi, want op zondag 4 maart... dan zou je kunnen proberen of je Venus om een uur of zeven s'avonds kunt zien. moet je zorgen voor een heel vrij uitzicht op de westelijke horizon. Maar dan is Venus te zien laag aan de hemel. En als je dat op 4 maart probeert, zie je vlak naast Venus een ander sterretje, en dat is de planeet Mercurius. Ja, dat is wel uniek, hoor, dat je die zo mooi uh, bij elkaar kunt zien. En dan, in de loop van maart, april, mei, juni... is Venus de komende maanden een prachtige verschijning aan de avondhemel. Maar dat is allemaal te lezen in jouw atlas, hè? jouw uh, sterrenatlas voor 2018. We hebben hem trouwens hier ook ja. bij ons. Wat zijn nou... De hoogtepunten van het komende jaar? Nou, ik noemde net uh, Venus al, die gewoon een hele mooie avondverschijning heeft. Daarnaast hebben we als bijzonder hoogtepunt... op 27 juli is er vanuit Nederland een hele mooie totale maansverduistering zichtbaar. De maan krijgt dan een hele mysterieuze rode gloed. Dat wordt ook wel eens de bloedmaan genoemd. Uh -huh. En dat kunnen we op 27 juli vanuit Nederland helemaal prachtig zien. Ja. Dat zie je dan s'avonds. Maar je hadden we 1 januari ook een maansverduistering, toch? Ja, dat klopt. Op 31 januari was er ook een totale een maansverduistering. Maar toen die plaatsvond, uh, zat de maan voor ons onder de horizon. Dus wij oh. konden hem niet zien. En uh, dat was trouwens wel grappig. Er was toen een enorme hype over ja. dat verschijnsel. Want ja die maansverhuizing krijgt dus sinds een paar jaar uh, de, de bijnaam een bloedmaan. Ik vind het een beetje overdreven. Maar goed, hij is rood van kleur. Uh -huh. Maar toen hadden ze het ook nog over de blue moon en ja. de supermoon. En uh, ja, dat zijn dingen die allemaal met verschijnselen aan de hemel te maken hebben, maar die je eigenlijk niet zo goed kan zien. Dus ik uh, stoorde me toen een beetje aan die hype daarover. Want die supermaan, dat betekent dat de maan dichterbij staat dan gemiddeld. Dan zie je hem dus wat helderder en wat groter. Maar ja, als je dat niet precies heel goed weet... hoe dat normaal is, dan valt dat eigenlijk niemand op. En die blue moon, de blauwe maan... dat betekent alleen maar dat er heel af en toe... in één kalendermaand twee keer volle maan kan zijn. En dat hadden we in januari. Aha. Ja, Dat maakt voor die maan natuurlijk niet uit... hoe wij onze kalender indelen. Maar goed, maandverduisteringen, dus. Wat mensen ook altijd erg leuk vinden, dat zijn vallende sterren. Vallende ja, sterren, ja, precies. Het is helemaal niet uitgesloten dat wij er zo meteen ook nog één kunnen zien, als die helder genoeg is. Want vallende sterren heb je eigenlijk elke nacht wel. Echt waar? Ja, en dat zijn kleine stofjes, korreltjes... die in de dampkring van de aarde verbranden. Dus je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Ze komen niet op je hoofd of zo. Het zijn ook geen echte sterren. En ze trekken een heldere lichtspoor langs de hemel. En als je gewoon op een heldere nacht op Een donkere plek, goed warm ingepakt, met uh, misschien een beker chocolademelk bij de hand. Een kwartier of een half uur naar de sterren helemaal kijkt, heb je goede kansen dat je er een ziet. Maar uh, er zijn dus bepaalde momenten in het jaar waar er veel meer zijn dan uh, gemiddeld. De beroemdste. Uh, meteorenzwerm, dat is in de maand augustus. Altijd rond 12 augustus. Perfect getimed. Iedereen heeft vakantie. Je zit vaak ja, op een wat dunbevolkte gebied misschien. Op een camping in, uh, in Frankrijk of Italië, weet ik veel. Ja, als je dan uh, s'avonds naar de sterren kijkt... kun je er uh, uh, misschien wat enkele tientallen per uur zien als je geluk hebt. Dus dat is altijd een heel mooi uh om naar te kijken. Trouwens, wat ook mooi is, als je naar te kijken, zie je daar dat hele kleine wolkje van sterretjes? Klopt. Ja. Als je blik er een beetje over ja, ja. hem dwalen, ja. dan zie je hem. Dat is het zevige sterrente. Heb je vast wel eens van gehoord? Ja. Dat is een, wat we noemen een sterrenhoop. Eigenlijk, ja, wat de naam al zegt, een hoop sterren bij elkaar. In werkelijkheid zitten daar een paar honderd sterren... die allemaal tegelijkertijd geboren zijn, miljoenen jaren geleden... En uh, ja, dat zijn dus jonge sterren, veel jonger dan de zon. Ze zitten nu nog bij elkaar, door de zwaartekracht blijven ze een beetje bij elkaar. Maar als we hier over, nou, pak een beetje, 100 miljoen jaar nog eens komen kijken... dan zijn ze allemaal uitgezwermd over het uh, melkwegstelsel. En dan zijn ze allemaal hun eigen leven gegaan. Je weet precies wanneer welke sterren waar staan. Ook over een jaar, over tien Aha. jaar, over honderd jaar, ja. dat ligt allemaal vast. Ja, dat is ook wel het mooie. Het is heel betrouwbaar. Ja. Dus, dus de, en de stand van de planeten. De jaren van tevoren. Daarom kan ik ook zo'n jaarboekje maken. Ik ga binnenkort met het jaarboekje voor 2019 beginnen. En dan weet ik precies wat er allemaal gebeurt. Ja. Dus de schijngestalte van de maan, een maansverduistering, een samenstand van planeten. Weet je allemaal van tevoren. Wat je niet weet, dat zijn de onverwachte dingen. Er kan. Af en toe gebeurt heel zelden, kan er een heldere komeet verschijnen. Ja. Er kan uh, plotseling een, uh, een ster uitbarsten. Dat je een nieuwe ster aan de hemel ziet. Dat zijn zeldzame dingen, maar eens in de... 10, 15, 20 jaar heb je af en toe zoiets. En dat is natuurlijk altijd uh, leuk om dat mee te maken. Dus dat heb jij, laat zeggen, twee keer meegemaakt of zo? Uh, een paar kometen, eind van de, uh, eind van de vorige eeuw. Een uh, supernova, dat is zo'n sterke explosie. Maar die was dan weer niet vanuit Nederland zichtbaar, maar vanaf het uh, zuidelijke halfrond. Ja. Dat zijn wel hele leuke dingen hoor. Ik loop vaak, of eigenlijk meestal met uh, mensen die naar beneden kijken... Naar beestjes en plantjes. Ja, maar nou loop ik naast iemand die alleen maar omhoog kijkt. Dat is ook wel eens leuk. Ja, moet je wel opletten waar je loopt. Ja. Heb je de grote beer al gezien? De grote beer? Ja, natuurlijk. De steelpan, die kent iedereen. Hè? Ja, die herken je wel, hè? Weet je, er zijn heel vaak mensen die zeggen tegen mij... Ja, die sterrenhemel, ik, ik ken eigenlijk geen enkel sterrenbeeld... behalve dan de, de grote beer en, en Orion kleine, en kleine beer en Cassiopeia. Dat is een kleine dochter, hè, Dacht ik, dat is toch de kleine, dacht ik, in het verlengde van... Nee, de... nee. Nou, nou gaan we eventjes oh uitleggen, je. Jeanette. Ja, ja. Oh. Daar heb je de grote beer. Ja. Als je die, die zijkant van die steelpan een beetje ja. doortrekt... kom precies. je daar bij de Poolster uit. Ja. Oh, ja. Dat is de Poolster. Weet je precies dat je naar het noorden kijkt. Ja. Nou hebben we de grote beer aan de ene kant van de Poolster en dan aan de andere kant van de polster, dat sterrenbeeld... dat, ja. is, dat heet Cassiopeia. Naar ja. een mythologische koningin uit de Griekse mythologie. Een soort grote hoofdletter W. We zien hem nou al op zijn kant... Ja. En ja, dat zijn hele bekende sterrenbeelden... ook omdat ze vanuit Nederland elke heldere nacht zichtbaar zijn. Ze gaan nooit onder de horizon. En als mensen dan tegen mij zeggen... ja, ik ben niet zo goed en ik ken maar drie of vier sterrenbeelden... dan denk ik, nou, dan ben je al heel ver. Want er zijn maar 88 sterrenbeelden aan de hemel. Uh, een derde daarvan kunnen we vanuit Nederland nooit zien. Dus dan hou je er nog een stuk of zestig over. Uh, twee derde daarvan die zijn zo zwak... dat ook sterrenkundigen ze meestal niet herkennen. Dus dan hou je er nog misschien... 2025 over. Als jij de drie kent, zit je al op 15 procent. Dus, uh... En de Poolster, dat is altijd verrassend. Er zijn altijd weer mensen die denken dat de Poolster de helderste ster ja. aan de hemel is. Ja. Nou, je ziet het, helemaal ja. niet het geval. Hij is ongeveer even helder als die sterren van de grote beer. Maar waarom die nou zo belangrijk is? Hij staat precies in het verlengde van de draaiingsas van de aarde. Als je op de Noordpool zou staan... De draaiingsas van de aarde wijst daar recht omhoog. Dan staat de Poolster recht boven je hoofd. <gacht> ja, en dat betekent dat als de aarde ronddraait... Ja. dan zie je alle sterren ronddraaien... behalve die Poolster. Dus die staat stil aan de hemel. Geeft altijd het noorden aan. Dus je kunt nooit meer verdwalen als je de sterren helemaal kent. Precies. En ja, alles wat daar een beetje omheen cirkelt... dat is vanuit Nederland uh, altijd zichtbaar. Het is allemaal te lezen in je jaarboek. Mijn luisteraars die dit horen willen natuurlijk ook zelf buiten gaan kijken. Mag ik hoop ja. Wat gaan ze dan zien uh, vanavond? Nou, als je op uh, zondagavond naar buiten gaat, dan zijn er niet hele speciale verschijnselen of zo. Maar je kunt dan wel, waar we het net over gehad hebben, Sirius en Orion heel erg mooi zien. Die wintersterrenbeelden. Ja. En als je wat later op de avond kijkt, dan komt ook de planeet Jupiter uh, aan de hemel uh, zichtbaar. Hele heldere planeet, dus die is uh, erg opvallend. En die zie je dan in de buurt van het, uh, ja, het zuidoosten ongeveer boven de horizon komen. Uh -huh. En wat dan leuk is, kijk, dat moet ik hier eventjes kijken op de Zal even maandagochtend. In ja, even kijken, kijk, maandag 19 februari. Mars. Mars, die staat vanmorgen, dus maandagochtend, exact ja. halverwege de planeten Jupiter en Saturnus. Rond half zeven kun je dat zien. Je kijkt naar het zuid-zuidoosten. Mm -hmm. Je ziet drie, ze staan vrij ver uit elkaar, maar die drie planeten zie je dan op een rij. Jupiter is dan al behoorlijk en opgeschoven, die staat al voorbij het zuiden. Mars in het zuid-zuidoosten. Saturnus daar weer links van. Drie mooie planeten, uh, allemaal aan de ochtend helemaal zichtbaar. En het leuke daarvan is, als je dat in de loop van de week elke ochtend een beetje in de gaten houdt... dan zie je dat ze zich aan de sterren helemaal verplaatsen. Ik dacht altijd dat daar het noorden was, Goverd. Ja, kan dan. het niet helpen. Ik nee. ben niet zo goed hier thuis op de Hilversumse Heim, maar het noorden is daar. <laughs> ja. Dat is duidelijk. Jeanette Paramoor in gesprek met Govert Schilling over de sterren van 2018. En leuk nieuws voor wie eens de sterren van uh, dichtbij wil bekijken. Dat kan. Volgend weekend zijn de landelijke sterrenkijkdagen. Drie dagen lang kan iedereen op veel plekken in ons land door de telescoop meekijken en uitleg krijgen over de sterrenhemel. Kijk op vroegevogels.bnnvara.nl Voor half acht. En we kunnen eigenlijk wel zeggen, toch Merlijn, ik zit even naar regisseur Merlijn te kijken. Het is gewoon licht, hè? Ja, buiten. Zo goed als. Zo goed als. Vijf voor half acht. Enfin, uh, de Etude Opus 25 nummer 2 van uh, Frédéric Chopin, uitgevoerd door Georges Bollet. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De salamandertrek is aanstaande. Sterker nog, begin februari werden al exemplaren aan de wandel gezien... op weg naar hun voortplantingswateren, zoals tuinvijvers. En toen viel de vorst in en gingen de salamanders... Onhold, maar zo gauw het kwik weer een beetje stijgt. De komende weken zijn ze weer te zien. S avonds, dan heb je de meeste kans. Op naar onze Venolijn 035-6711-338. En daar hoort u een overzicht van de eerste en laatste lingen van deze week. Joke uit Noord, de gouden plak van Irene Wust. En in de hagel, het was bijna weer de eerste prachtige gele paardenbloem. Met Peter van der Reden uit Grijskerk Groningen. Wij zagen vanochtend twee pestvogels in onze tuin. Ze kwamen af op het water in de vijver, wat niet bevroren is. Marieke Kooijmans uit Tilburg. Ik heb vanmiddag de eerste vink gehoord. Tenminste, voor mij. En de vinkerslag was helemaal compleet, van voor naar achteren. Voluit. Het beters van de kolk van de IVN tuin in Reden. Een duimdikke tak van de Noorse esdoorn is afgeknipt. De wond begon door de worteldruk al behoorlijk te bloeden. En na een nacht van matige vorst ging er s'morgens een ijspegel van 5 centimeter aan. Monique Stamper Apel. Van de week vlogen er 15 kransvogels in de rij naast ons huis, al couragerend. En vandaag vloog de eerste mug door het huis. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Op het warmst van deze koude, heldere dag de eerste bloeiende gele kornoeien gezien. En even verder op de wandeling... de eerste gele bloeiende narcis. Mevrouw Burregaaf uit Schiedam. Tijdens ons rondje Schiedam zagen wij het volgende. Drie goudhaantjes in een eikenboom. Bloeiend geel klein hoefblad op verschillende locaties. Bloeiend geel speenkruid. Dat was het. Ik is wagenmaker Emmeloord. Toen ik afgelopen woensdag... ...langs de Ooyevaarsflat reed bij de A6 Lelystad... ...zag ik dat een aantal nesten alweer bewoond was. Rikkie, vandaag 15 appelvinken in mijn kleine tuin... ...en een groep zeisjes plus al het andere nog. Maar dat zal ik maar niet opnoemen, want dit is wel heel bijzonder. Mieke Halema in Amsterdam. In het Gijsbrecht van Amstelpark in Buitenveldert... ...zag ik een grote groep staartmezen... En wel de noordelijke vorm. Ze waren druk aan het foerageren. Wellicht op doortocht. Goede reis gewenst. Hartelijk bedankt voor al uw meldingen. Straks nog veel meer. Venolijn 035 6711 338. Doe ik nog even een speciale oproep... voor uw zelfgeschoten natuurfilmpjes. In het nieuwe seizoen van TV dat op 9 maart begint. We zijn er nu al druk mee bezig. Foken we ons focussen we ons, i ons iedere week op één specifiek natuurgebied. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in al uw mooie natuurfilmpjes... maar in het bijzonder de filmpjes uit die betreffende gebieden... of in elk geval dat deel van de provincie. Kijk voor een lijst met natuurgebieden op vroegevogels.bnvara.nl. Gaan we nu luisteren naar het nieuws gelezen door Katrien Straatman. NPO Radio 1. De Amerikaanse president Trump heeft hard uitgehaald naar de FBI vanwege de schietpartij op een school in Florida, waarbij 17 doden vielen. Hij verwijt de veiligheidsdienst dat hij alle signalen over de plannen van de schutter had gemist. De FBI besteedt volgens Trump te veel tijd aan het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood veroordeeld is voor spiona spionage het Zweedse staatsburgerschap gegeven. Daarmee kan het land hem meer politieke en juridische bijstand verlenen. De Iraniër zou Israël geheime informatie hebben gegeven over Iraanse kerngeleerden. Topman David Glasser van het bedrijf van filmproducent Harvey Weinstein... is ontslagen door de Raad van Bestuur. Weinstein werd door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Glasser moet nu weg omdat hij te weinig tegen dat wangedrag zou hebben gedaan. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Farbot Mohadam. De jury omschrijft zijn show als intelligent en verrassend. Moghadam kwam als kind uit Iran naar Nederland... en in zijn voorstelling laat hij door de ogen van een vijfjarige zien... hoe die werd ontvangen. Het weer, het vrieslicht en hier en daar kan het eerst nog mistig en glad zijn. Verder vandaag periode met zon, maar ook soms wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer zeven graden. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de donkey olympic Olympisch nieuws met Geo Lippens. Het internationaal Olympisch comité vindt dat de Nederlandse sportkoepel NOC-NSF goed heeft gehandeld bij de rel met schaatscoach Jillard Anema. Die heeft vier jaar geleden in Sochi geprobeerd het op een akkoordje te gooien met de Nederlandse achtervolgingsploeg om daar als coach van Frankrijk weer voordeel uit te halen. Nou, NOC-NSF heeft vervolgens, uh, Anema vervolgens berispt en dat bericht niet naar buiten gebracht. Directeur Gerard Dielissen zegt tevreden te zijn met de ioc uitspraak die zojuist is gedaan. Wij zien dit als een goedkeuring van ons handelen en als een erkenning van de zwaarte van de sanctie, zegt Dielissen. En skier Marcel Hisser heeft eindelijk zijn Olympische medaille op de Reuzenslalom te pakken. Een half uurtje geleden kwam hij als snelste naar beneden. U hoort commentator Edwin Peek. Hij kan zich foutjes permitteren, want hij is gewoonweg de snelste skier op de reuze ter wereld. Waar hij ooit nog dacht dat hij nooit Ted Ligeti zou passeren. Bewijst hij nu dat hij de beste skier is op de reuzenslalom. slalom. Marcel Hirscher is Olympisch kampioen in Jongpyeong. Wat een schitterende tweede run ook van hem. De eerste was al goed en deze was misschien nog wel een beetje beter. Yes, zijn tweede gouden medaille binnen. Maar misschien wel zijn eerste echte gouden medaille op de Olympische Spelen. Want die alpine combinatie was mooi. Maar dit is nog vele malen mooier. Het verschil met de nummer 2 Hendrik Christoffersen was meer dan 1 seconde. En dat is erg veel in het alpine skiën. Het brons ging naar de Fransman Alexis Pentouro, Die al zilver pakte op de combinatie. En chef de mission Jeroen Bijl was gisteravond te gast in studio Sportwinter. Hij blikte daar terug op de eerste week van de winterspelen. Bijl werd gevraagd om een cijfer te geven voor de prestaties van team NL: ja, 7,5. Ja. ja, een 8. Ik oh. vind het goed gaan. Ik denk dat als uh, je gewoon kijkt hoe het gaat met de ploeg, hoe de sfeer is in de ploeg en natuurlijk naar de resultaten, dan, uh, dan staan we er goed voor. Als nou, er een Zes gouden een... medailles zijn dan zeg je maar een acht. Ja, maar we moeten nog een week. Ja. Dus ik bedoel, je ja, moet u ook, u ook nu al uh, dat je nu al denkt van nou we zijn er al of uh, er is uh, tevredenheid. Ik vind juist hm. dat je nu moet kijken van uh, hoe gaan we nou die tweede week weer in. Ja, want op basis van de resultaten zou het denk ik een nog iets hoger cijfer zijn. Want je hebt gewoon die ondergrens van 13 medailles ja. al bereikt. Ja. Dat had je niet gedacht. Nee, dat had ik niet verwacht in de, in de eerste week. Um, en als je ook gewoon kijkt naar uh, de medailles... dan zitten er denk ik ook wel wat onverwachte in. Uh, ja. en, wellicht ook, en dat maakt ook sport natuurlijk mooi. Wat verwachte medailles die niet vallen. Ja. Uh, maar het aantal onverwachte is denk ik wat groter. Um, en daardoor kom je nu, uh, nu op het aantal. Biel denkt dat het niet lukt om de recordoogst uit Sochi... 24 medailles in totaal te evenaren. De vroege Vogels met uh, komend half uur... Uh, wat de 500 jaar oude kruisenboom in Vleringen ons kan vertellen... en 200 jaar NAP. Maar we beginnen dus in Vleringen. Onze serie Als Bomen konden spreken. Een serie die kriskras door Nederland gaat... en verslaggever Tal Sarit vertelt verhalen... van de alleroudste, hoogste en dikste bomen. Deze keer staat hij samen met historicus Martin Paus... en bomenkenner Maarten Windemuller in het weiland bij de Kroezeboom. Een zomereik in Vleringen, gelegen in het oosten van Overijssel. Een boom van bijna 500 jaar oud... die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de Twentse regio. Het waait hier flink in Vleringen... De zon komt af en toe door de wolken heen. En het gras dat danst op het ritme van de wind. En hier midden in het schouwspel sta ik met de historicus Martin Pauws... en bomenkenner Maarten Windemuller. En naast ons staat een magnifieke boom. Maarten, wat zien we precies? Je ziet een, een holle boom met een wanddikte van misschien 10, 15 centimeter. Daarbinnen zie je nog bruinrot, restanten van bruinrot. En dan zie je daarachter hard hout... Want bruinwolrot wordt door zwammen veroorzaakt en heeft de functie dus massa weg te nemen, dus minder gewicht. En de buitenkant die leeft, dat is gewoon sterk weefsel en dat houdt de boom overeind. Daar zie je paddenstoeltjes. vermoedelijk is het een saprofiet, dus een paddenstoel die leeft van doodhout. Dat hoort ook bij het proces afbreken van organisch materiaal, zodat de elementen weer ter beschikking komen van de boom. In Engeland is onderzoek gedaan dat 400 levensvormen in een eik leven: Insecten, varentjes, plantjes, allerlei beestjes, organismen, zwammetjes, et cetera. Dus ecologisch een hele waardevolle boom. Maar hoe zit dat dan? Kan je iets aanwijzen? Dus kijk, als je nou omhoog kijkt, dan zie je daar overal holtes. Daar zo en daar een hele holle, een stuk holle stam. Daar zit aan die tak zit het uiteinde, zit het gat. Dat is allemaal nestgelegenheid ook voor vogels en vleermuizen. En die schouwen allemaal ook weer insecten mee intussen hun veren, et cetera. Dus het is een heel leven wat zich afspeelt in zo'n boom. Deze eik is volgens mij niet bijzonder hoog, toch? Nee. Maar rondom is hij wel heel flink. Hoeveel zou het zijn? We gaan meten. Willen we de omtrek meten? Ja. Dan gaan we de omtrek meten. 130 centimeter hoogte meten we een boom altijd. Oké, maar laten we de stappen tellen. Dan gaan we er 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en dan zitten we op 7 meter 59. Zo. Nou, dat is mooi. Ja. Wat een beetje gek is, er staan allemaal jonge bomen omheen. En dat is eigenlijk een beetje raar. Wij denken in onze eigen tijdscyclus. Nou, mensen die 80 jaar worden, die denken... oh, de boom gaat dood, we moeten alvast een nieuwe planten. Ja, dat moet je dus helemaal niet doen. Want die andere bomen worden hoger dan de koezen eigenlijk. Want de kruisenboom is een veteranenboom. Het kenmerk daarvan is dat die lager worden. De stam wordt dikker, breder... Hij wordt hol, dat hoort ook bij een eik. Die moet hol worden, anders dan zakt hij in zijn eigen gewicht. En de kroon wordt lager. De zwammen, paddenstoelen, die zorgen ervoor dat die takken uitbreken. Wind en onweer helpen daarbij en dat soort dingen. En dan krijg je een veteranenboom. Martin Pauws, de historicus van deze regio, als ik het zo mag zeggen. Uh, wat zou deze boom ons kunnen vertellen als het kon spreken? Wat heeft deze boom allemaal meegemaakt? In 1632 waren uh, katholieke uh, geloofsbijeenkomsten verboden. En dat maakte dat hier in het geheim de katholieken bij elkaar kwamen... om toch het geloof te beleiden. En wat zegt dat over de mensen die hier wonen? Dat zijn Twentenaren, die zijn vasthoudend. Uh, en dat is die boom ook, die straalt uh, trots en robuustheid uit. En dat kenmerkt denk ik ook wel een beetje de tukkers. Um, maar ja, wars van... Uh, van uh, andere omstandigheden en, en, en, en meegaan met de tijd. Nee, mensen um, die bleven het oude katholieke geloof trouw. En nou ja, dat maakte dat, dat, dat wel ofreste met, met, met, de, met de boom. Dus de plaatselijke katholieken die associeerden zich met deze eik? Nou, die, die boom die, die is eigenlijk het symbool geworden van vasthoudendheid aan het katholieke geloof. Ondanks de reformatie. Uh, de, de staten van Overijssel hadden dat ook bepaald. Uh, middels plakaten die ook werden uh, verspreid en opgehangen... dat uh, geloofsbijeenkomsten voor het uh, katholicisme gewoon werden verboden. Dus het moest in het geheim. En, en, en er stonden gewoon boetes op en uh, mogelijke gevangenschap... als, als daar uh, mensen werden uh, ja, uh, betrapt, zou ik maar zeggen, op, op deze bijeenkomsten. Maar, maar hoe ging dat dan? Nou, Je had gewoon een hele prominente boom in dit landschap... En, en, en, daar kwam dan een, een, een priester uh, met een, een, een boerenkar eigenlijk. Uh, en vervolgens droeg hij een heilige mis op. Dus het stond hier vol met mensen, gelovige katholieken... waar dus een viering plaatsvond. En dat mocht niet in de kerk, maar dat gebeurde hier dus gewoon in het open veld bij Dissabon. Maar het moest geheim. En toch staan we hier uh, gewoon midden in een weiland. Um, je ziet de weilanden, je ziet uh, een boslandschap... je ziet uh, als er gevaar dreigde te komen, bijvoorbeeld van die kant... dan kon je dat van verre zien aankomen, want het was hier wel in een open landschap. Ja, uh, uh, zoveel verkeer was er natuurlijk helemaal niet in die tijd, uh, of eigenlijk nauwelijks. Dus mocht er gevaar dreigen, dan uh, was het al gauw zichtbaar. En, en dan, uh, nou ja, dan uh, ging men zich natuurlijk verspreiden, ja. Ik zou nog wel willen aanvullen dat een uh, mulslaag rondom de boom de boom goed zou doen. Half verteerd blad, takjes en dat soort rommeltjes. Rommeltjes die je altijd opruimt. Laat het liggen bij de boom. Ik probeer ze een natuurlijke groeiplaats te imiteren. Het grasweg en de mulslaag. 10, 20 centimeter zal de boom hartstikke blij mee zijn. Ik hoorde dat hier een behoorlijke windkracht was van 100 km per uur. Nou, die boom staat hier al vele eeuwen. En euh, nou ja, dat, euh, ik hoop dat hij nog heel lang blijft staan, ondanks het feit dat alles vergankelijk is. Ja, zitten in de boom. en trio uit een van de pianosonaten van de Duitse componiste Clara-Josephine-Wieck-Schumann... uitgevoerd door Yoshiko Iwai. Vandaag precies bestaat het normaal Amsterdams peil, het NAP, 200 jaar. Een essentieel nulpunt voor het meten van waterstanden. En in de klimaatdiscussie speelt dit peil ook een belangrijke rol toont aan dat de zeespiegel voor onze kust sinds 1890 met 23 centimeter is gestegen. Hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de VU, Petra van Dam, schreef een boek over 200 jaar NAP. Samen met verslaggever Marlijn Snijders vaart zij door de Amsterdamse grachten op zoek naar sporen van het NAP. Lobit 966 min 12. Arnhem. 780 min 8. Dit waren de waterhoogten van vandaag weer door de Rijkswaterstaat. Wat horen we hier, Petra? Het is dus een uitzending van de waterstand uit de jaren 50. <laughs> en dat is dus geweldig als je bedenkt dat we vroeger de mensen die op de binnenvaart zaten. Dat dit hun enige bron van informatie was over de actuele hoogte van het rivierwater. Komen zij bij zo'n brug aan, dan moeten ze op die radio vertrouwen dat zij dus onder die brug door kunnen. Hmm. Op de Amsterdamse grachten, Petra, met z'n tweeën in een boot. Op zoek naar welk, welke steen gaan we nu zoeken? We noemen het de Huddensteen. Omdat die steen geplaatst is kort na 1683... door burgemeester Johannes Hudden, burgemeester van Amsterdam. Uh, dat is eigenlijk de geboorte van het NAP. Maar zoals bij hele kleine baby's, in het begin hebben ze nog geen naam. Het NAP heeft zijn naam pas gekregen in 1891. Oh, okay. Toen was er een commissie, de Rijkscommissie voor de Geodesie, En die heeft het Amsterdamspel omgedoopt in NAP. Normaal Amsterdamspeil. We varen dus over de Singelgracht en we gaan nu de Brouwersgracht in. Wat vind jij het fascinerende van dat NAP? Uh, op een gegeven moment zag ik dat dat NAP uh, verjaardag had. Dat is op 18 februari. Dus vandaag, uh, 18 februari uh, 2018, bestaat het officieel 200 jaar. Uh, en dat vond ik zo fascinerend. Dus twee jaar geleden dacht ik, dat schrijf ik even op. En toen werd het een boek. Het NAP is natuurlijk iets heel basaals, iets heel fundamenteels. De, de hoogtemeting in Nederland is helemaal opgehangen aan NAP... maar het is begonnen met watermeting. Dat vind ik fascinerend. Dus in Amsterdam, in de 17e eeuw, wilde de overheid weten... Uh, hoe hoog het water stond. Want ze wilden de dijken renoveren en ophogen. Dat was net een grote storm geweest, 1673. Uh, en toen zijn ze dus het Amsterdamse peil gaan vaststellen. Ze hadden al een stadspeil, maar dat was een beetje hier en daar stond een bordje. En het was niet zo duidelijk allemaal. Maar ze wilden het nou eens systematisch op een goede manier meten en dan vaststellen. En dat Amsterdamse peil van 1683, 84, dat is dus nu het NAP. En vervolgens is dat NAP ook nog eens een keer de basis geworden voor het Europese hoogtennetwerk. Nou, dat vind ik fascinerend. Nou varen we hier door de grachten. Is hier nog uh, getijden in Amsterdam? Nee, er is nu geen getijden meer. Sinds de bouw van de Oranjesluis in 1872... is uh, het Amsterdamse grachtenstelsel en het ei afgesloten van de Zuiderzee. Dus daarvoor, tot 1872, had je in Amsterdam getijden. En dus het water in de, slacht, in de grachten ging de hele dag op en neer. Maar als archeologen opgravingen doen. In Amsterdam is dat heel veel gebeurd. Dan vinden ze wel eens zeepokker. En zeepokker, die zaten vroeger op de muren van de gebouwen, dus waar het waterpeil was. Uh, het waterpeil ging op en neer met eb en vloed. En die zeepokker die had een geweldige aanpassing. Als hij dus in het water was, dan stond hij open. En als het water naar beneden was gezakt, dat was eb, dan ging hij dicht. Want die had een stuk of uh, vier, zes, uh, vier tot zes kalkplaten om zich heen. Dan kon heel zwaar zijn eigen huisje Dicht doen en dat die niet uitdroogde ja. tijdens de app periode In de 17e eeuw, die zeepokken, die, die zagen dus Amsterdam als gewoon een stukje van de Waddenzee. En dat was ook zo. De hele Zuiderzee, er zaten allemaal van die Waddenplaten in. Net als nu in de, in de Waddenzee. Dus Amsterdam was eigenlijk gewoon, net als Harlingen, zou ik maar zeggen, een, een haven aan, aan een Waddenzee. En er hoorden die zeepokken bij. Die zagen die grachten als een soort krekenstelsel. Die moet hier ergens in de zijkant van de muur zitten. Nou, eens even kijken uh, waar die is. Oké, okay. hij zit achter de deur. Zag je hem? Ik zag hem. We gaan het omkeren. We gaan omkeren om te inspecteren. Nou, ik wordt nog even lachen. Hoe hebben ze dat NAP gemeten? Nou, ze hebben een jaar lang, van 1 september 1683 tot 1 september 1684, gewoon elke dag een paar keer de waterstand gemeten. En dat hebben ze gedaan, we weten precies waar dat is. Dat was een. Uh, het kantoortje van het stadswaterkantoor van de stad Amsterdam... dat stond naast de Sint-Antonipoort. Dat is nu de Nieuwmarkt. Op oude afbeeldingen kun je dat huisje nog zien staan. Daar hadden ze een gat in de vloer en daar maten ze dan de hoogte van het ei. En als je dat een jaar lang volhoudt, behalve in de winter... in januari in februari deden ze het niet, en dan was natuurlijk ijs op het ei. In die tijd was het nog wat kouder dan nu. Welke sluis was dit ook alweer? Deze heet de Inhoorn-sluis. Die steen, die, uh, laten we die even voorlezen. Er staat dus Zeedijkshoogte. En daaronder is een horizontale streep. En daar staat weer een tekst onder. Daar staat 9 voet 5 duim boven het stadspel. Waarom zit die pijlstreep nou in die ja. steen? En waarom zit die steen nou in ja. die sleus? Ja. Ja. Omdat ze ja. toen dus uh, voor eens of altijd de nieuwe Zeedijkhoogte uh. wilden. Uh, de Zeedijk zo, oh ja, nou moeten we doen. We moeten weg. Sorry, er komt een grondvaartboot aan. En die heeft voorrang. Dus dan moeten we even zorgen dat we uit de... Dat streepje, die zeedijkshoogte... Die werd dus meteen gekoppeld aan het stadspel van Amsterdam. Dat is dus die zin. 9 okay. voet, vijf duim boven het stadspel. Dus in die steen zit zowel de zeedijkshoogte... Als het stadspel van de grachten. En dat is het AP, hè? Dat is het, Amster ja, dat is het Amsterdam het Amsterdamspel geworden. Zo heette dat kort daarna. Ze noemden het eerst stadspel, later het Amsterdamspel. En dat pijl is dus in de eeuwen daarna overgenomen langs de hele grote rivieren. En uiteindelijk in de 19e eeuw vastgesteld dat dit voor heel Nederland het nieuwe. Of nou de basis. Hè? Dat dit de basis voor de hoogtemeting zou zijn. Nu wil ik nog graag één NAP-punt. Kunnen we dat nog doen? Je wou nog een NAP-punt vinden op de lijnbaangracht, hè? Lijnbaangracht, hier zit er een. Hier. Ja, dan wil ik het nog even over de toekomst hebben. Want we meten natuurlijk ook, nu als die zeespiegel stijgt, meet je dat ook daaraan af. Ja. Nou ja, je kunt er met het NAP natuurlijk meten hoeveel... Uh, de zeespiegel reist, hè? Dus de, de laatste 125 jaar of zo, van eind, vanaf uh, eind 19e eeuw, is die zeespiegel al ruim 20 centimeter gestegen. Dat uh, is uh, bijzonder. Uh, ja, zonder het NAP zou je dat dus niet kunnen meten, want dan zou je niet weten waar de nul zit. D dat is het belang van het NAP voor dat soort zeespiegelstijgingsmetingen. Ja. Want Wie vind jij de man van het NAP? Als er uh, één iemand is waarvan je zegt, ja, dat is hem. Ja, dat is inderdaad lastig. Want er zijn zeker drie die om de eerste prijs uh, strijden. Uh, Johannes Hudde is natuurlijk de man die de meting in de 17e eeuw heeft gelegd. Maar Cornelis Kreijhof is de beroemde man die in de 18e en uh, begin van de 19e eeuw het NAP door heel Nederland heeft verspreid. Dus ja, ze zijn eigenlijk een beetje een duo. Dan kun je natuurlijk ook nog koning Willem I erin zetten. Maar die heeft niet veel meer gedaan dan zijn handtekening zetten onder een koninklijk besluit. Dus dat, ja, sorry Vink, Willem. Dat maar... vind ik een hele kleine rol. Maar hij werd wel de kanalenkoning genoemd. Omdat dus in die tijd, in het begin van de 19e eeuw... Er een aantal hele grote kanalen gegraven zijn. Het noord Kanaal en het uh, Wilhelmskanaal in Brabant. En daar had je de NRP ook voor nodig. En dat, dat uh, wist hij. Hij wilde die kanalen aanleggen. Dat was toen modern. Hè? Het was zeg maar de metro van de 19e eeuw. En hij begreep dus wel dat je voor dat soort dingen... een goed maatstelsel nodig had. Voor hoogte meten en voor andere maten natuurlijk ook. Dus in, in zoverre was dat toch wel een initiatief ook van de koning. Dat hij dat steunde. We hebben dus ook geëxporteerd naar Japan, dat NAP. Ja, dat heet het natuurlijk anders, dat snap ik. Ja, het wordt dan het Tokio-peil. Ze hebben het niveau van de, river, de rivier de Ara bij Tokio als uitgangspunt genomen. En er waren dus Nederlandse ingenieurs, onder andere van Doorn... die dus het hele stelsel van meten naar Japan hebben gebracht. Daar ging het eigenlijk om, hè? Ja. We waren in de 19e eeuw op de, op de Hogeschool van Delft, de Technische Hogeschool... gespecialiseerd in deze wetenschap, de geodesie, de landmeetkunde... En we waren dus zo beroemd dat Japan Nederlanders uitnodigde... om daar hun hele hoogtemeetstelsel uit te komen zetten. Want Japan was toen net aan het moderniseren. Die had eeuwenlang uh, dichtgezeten. En in Japan staan ook monumenten. Dus er staan standbeelden van de ingenieur van Doorn. Er staat gewoon een heel standpunt. En er zijn regelmatig Japanners die komen daar een foto maken. Dat kun je gewoon op internet vinden. En Japanners Japaners komen ook naar Nederland om hier standbeelden te zoeken van die diezelfde ingenieurs. En dan zijn ze verbaasd dat ze hier niet staan. Want in hun land zijn ze superberoemd. En hier zijn ze alleen maar bekend bij ja, geodaten. Hier links dacht jij, hè? Er staat NAP nummer 9, staat erop. Is op voor je hoofd, is op voor je hoofd. Ja, dus het is onderdeel van een systeem. Je kunt zien in de hele stad zit gewoon een heel stelsel van die NAP-stenen. En dit is nummer 9. Dus we hebben ook nog 1 tot en met 8, maar waarschijnlijk uh, nog 100 verspreid over de hele stad. Kun je er nog één keer langs varen? <laughs> uit de symfonie in G Klein van Joseph Haydn, uh, bijgenaamd De Kip. De finale uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest. Maar nou weet ik eigenlijk niet of, want Renald Ruiter, onze muziek die maakt dan dit overzicht, maar wat is er nou bijgenaamd? Is nou Joseph Haydn bijgenaamd De Kip? Of die symfonie bijgenaamd De Kip? Nou, Renald, als je dit hoort, laat het nog even weten of misschien weet u het wel. Enfin, we gaan luisteren naar Ster en Nieuws, gelezen door Katrien Straatman. NPO Radio 1. Oké, okay, 1... Een...